Het land wil daarom de komende jaren meer dan 500 nieuwe vliegtuigen aanschaffen. besluit volgt op de opheffing van de internationale sancties tegen Iran een week geleden. Teheran heeft zijn nucleaire programma volgens afspraak afgeschaald. Het weer, het is bewolkt en soms valt er regen of motregen. In de middag wordt het langzaam droog vanuit het westen en het wordt een graad of acht. Dit was het NOS-journaal. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen...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 Thank you.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 Fifth, thirty-five, and kilomet. A metro.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 Een klein technisch probleempje. Kom zo weer terug met Sydney Busje.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 At the door, who's always chewing gum? Nice and pretty, but not so dumb as sweet. Mr. Muller. <laughs>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 Mais toi, aïe aïe Il the middle of the cheese pitise, and the booze pop pop bring that's <laughs> all what they tell you to do. Aye, aye, aye, for to pay more Barney Bickert als uh, lid van het orkest van Kit Ory. Voordat um, uh, Barney Bickert zijn overstap maakte... schreef hij samen met uh, Duke Ellington uh, een aantal hele bekende nummers. Waaronder 'Moet Indico. En Moed Indico is op een gegeven moment ook uitgevoerd... samen door Duke Ellington, maar ook met Louis Armstrong en Barney Bickert. U gaat luisteren naar Moed Indico. Uh.